Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij 1 op de 30 basisscholen zijn nog leerlingen onvindbaar. Het gaat om zo'n 500 leerlingen in totaal, schrijft Trouw op basis van een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Volgens de vereniging doen schoolleiders samen met leerplichtambtenaren hun best om alle kinderen alsnog op te sporen. China stelt dit jaar geen doel voor de groei van het bruto binnenlands product. De coronapandemie zorgt voor te veel onzekerheid, zegt de Chinese premier bij het jaarlijkse volkscongres. China gaat aansturen op banen in plaats van een groeicijfer. Er moeten 9 miljoen nieuwe banen komen en de werkloosheid moet uitkomen op 6 procent. De zonen van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi vergeven de moordenaars van hun vader. De oudste zoon van Khashoggi zegt op Twitter dat hij en zijn broers met de vergiffenis bij God in de gratie willen vallen. De vergiffenis betekent dat de mensen die zijn veroordeeld voor de moord niet worden geëxecuteerd. Saudi-Arabië heeft vorig jaar acht mensen veroordeeld voor betrokkenheid. Vijf van hen kregen doodvonnis. De Verenigde Staten trekken zich terug uit het Open Skies-verdrag. In het verdrag is geregeld dat de 35 deelnemende landen met verkenningsvliegtuigen door elkaars luchtruim mogen vliegen. Maar volgens de VS heeft Rusland meermaals de Amerikanen toegang tot bepaalde gebieden geweigerd, zoals bij de grens met Georgië. In Amsterdam is gisteravond een homoseksuele man met een stuk glas gestoken. Hij zat volgens AT5 met een andere man in een kano... en werd vanaf de kant beledigd vanwege zijn geaardheid. Toen hij verhaal ging halen, werd hij in zijn onderarm gestoken. Er zijn drie tieners aangehouden. Op het Haga-lyceum zijn vertrouwelijke gesprekken... van de onderwijsinspectie afgeluisterd, schrijft NRC. In de werkkamer van de inspecteurs zat geregeld opnameapparatuur verstopt. De schooldirecteur ontkent tegenover de krant dat hij gesprekken heeft afgeluisterd. De inspectie beraadt zich nog op stappen. En het weer. De komende dag is het bewolkt. Er kunnen ook buien vallen. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 21. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 ZFM Buy you okay.